Je kunt gaan luisteren naar Vier en Vrouw, een serie van vijf programma's over eigenzinnige vrouwen. Anne Sexton werd geboren als Anne Cray Harvey op 9 november 1928 in Newton, Massachusetts. Ze beschrijft zichzelf later als een meisje dat een jongen had moeten zijn, de ongewenste derde dochter... Op de middelbare school begint ze gedichten te schrijven waarin haar latere thema's... ...liefde, verlies, eenzaamheid, wanhoop en dood... ...al zichtbaar zijn. Op 4 oktober 1974, 46 jaar oud... ...vergast Sexton zichzelf in de garage van haar huis. Linda. ik ben op weg naar St. Louis om een lezing te gaan geven. Ik las een verhaal in het New Yorker, waardoor ik aan mijn moeder moest denken. En helemaal alleen in mijn vliegtuigstoel fluisterde ik. Ik weet het, moeder. Ik weet het. En ik dacht aan jou. Als jij op een dag in een vliegtuig zit en aan mij denkt... en met me wil praten... en ik dood ben misschien... En ik wil wat terugzeggen. Linda, misschien zit je niet in het vliegtuig. Maar thuis aan je eigen keukentafel met een kop thee als je veertig jaar bent. Wanneer dan ook. Ik wil wat terugzeggen. Ten eerste. Ik hou van je. Ten tweede. Jij hebt mij nooit teleurgesteld. Ten derde. Ik weet het. Ik heb het ook een keer meegemaakt. Ik was ook veertig met een dode moeder die ik nog steeds nodig had. En dit is mijn boodschap aan de veertigjarige Linda. Wat er ook gebeurt, jij bent mijn Bobolink. Mijn enige, echte Linda Kwee. Het leven is niet makkelijk. Het is afschuwelijk, eenzaam. Ik weet het. En nu weet jij het ook. Waar je ook bent, Linda. Ik heb een goed leven gehad. Ik schreef ongelukkig. Maar ik heb tegen de klippen opgeleefd. Linda, jij ook. Leef tegen de klippen op. Naar de top. Ik hou van je 40 jaar oude Linda. En ik hou van alles wat je doet. Wat je denkt en wat je bent. Laat je niet koeieneren. Hecht je aan diegene die je lief hebt. Praat met mijn gedichten. En met je hart. Je vindt me in beide, als je me nodig hebt. Dat was het. Kusjes, mama. Ik ben Linda, dochter van n Sexton. Mijn moeder kreeg ooit een manuscript toegestuurd van Sol Bello... waarin hij een passage voor haar had onderstreept als een boodschap. Ik wil die passage graag voorlezen. Met een lange zucht, opgesloten en vastgehouden in zijn borst... Vocht hij tegen zijn verdriet over zijn eenzaam leven. Huil niet, idioot. Leef of sterf. Maar vergiftig niet alles. Mijn moeder wilde de wereld niet vergiftigen. Ze wilde geen moordenaar zijn. Ze wilde degene zijn die leven geeft. Die dingen aanmoedigt om te groeien en te bloeien. Niet de gifmenger. Ik heb maar liefjes voor je meegenomen, mama. Zo kwetsbaar en onschuldig. Ze zijn je dankbaar omdat je ze bewondert. Ik wil niet leven. Het mag een wonder heten als ik niet ooit op een goede dag mezelf van kant maak. Luister, het leven is geweldig, maar ik kan het niet leven. Ik kan het zelfs niet uitleggen. Ik weet dat het belachelijk klinkt, maar als je eens wist hoe het voelde... in leven te zijn. Tja, in leven, maar niet in staat om echt te leven. Dat zit me thuis. Ik ben als een steen die leeft. Buiten gesloten van alles wat wezenlijk is. Ik voel me een jood die in het verkeerde land terechtkomt. Ik hoor nergens bij. Ik neem nergens deel aan. Ik ben bevroren. En omdat ik bevroren ben, drink ik. Ik zou dag en nacht willen slapen. Dat is niet leven, maar toch ook niet sterven. Oh, hel. Ik ben niet instrijver genoeg om af te maken wat nog niet klaar is. Ik zou willen dat iemand anders mij doodde en de verantwoordelijkheid wegnam. O oh, Hel. Ik, een steen. Mijn zusje voelde zich thuis het veiligst. En ze stond erop dat vriendjes bij haar thuis kwamen spelen. Het was moeilijk om haar vriendje te zijn. Mijn ouders sloegen hun armen ten hemel bij de streken van en. Ze at cake in haar slaapkamer, smeet rotte appels tegen het plafond en ze doorzocht stiekem de lade van mijn kast. Op een keer ontvoerde ze een van haar vriendinnetjes en verborg haar een hele nacht in haar slaapkamerkast. Totdat de dodelijk bezorgde moeder belde, die op zoek was naar haar verdwenen kind. Haar levensgrote spiegel gebruikte ze als model om te leren zoenen. Met één arm om de slaapkamerdeur nam ze haar eigen spiegelbeeld in een diepe en hartstochtelijke omhelzing. En een van haar meest favoriete streken was het schrijven van vurige aan verschillende jongens om die dan opzettelijk in de verkeerde envelop te versturen. Haar plakboeken zaten vol met honderden brieven van verliefde jongens. De bladzijden peilden uit met gedroogde orchideeën en balboekjes. Tegen ons zei ze altijd dat ze een onhandelbare lelijke tinger was. De jongens noemden haar een old back of bone, zei ze. Een oude zak vol bot omdat ze zo mager was. In het voorjaar van 1948 vertelde ze haar vrienden... dat ze verloofd was met een jongen uit Wellesley. De huwelijksvoorbereidingen waren al begonnen. Maar in juli van dat jaar werd ze op de Longwood Cricket Club... voorgesteld aan Alfred Muller Sexton II. Knappe jonge man met een ontwapenende glimlach en de bijnaam Keo. Binnen drie weken waren Anne en Keo tot over hun oren verliefd. En op de avond van 14 augustus 1948 klonk Keo door het raam van zijn slaapkamer naar beneden... stapte in de auto van Anne, die op hem wachtte... en samen reden ze naar North Carolina... waar de huwbare leeftijd slechts 18 jaar was. Vijf jaar later werd ik geboren. Het moederschap was overdonderend. De bevalling vond ze een verschrikking. Ze wilde er nooit over praten. Het permanente, hinderlijke werk van de verzorging van een kind deprimeerde haar. En ik huilde als baby onophoudelijk, althans zo leek het haar. Twee jaar later werd mijn zusje Joyce geboren... Mijn moeder was toen niet voorbereid op de verantwoordelijkheid van en nog een baby... en een twee jaar oude nieuwsgierige peuter... en het huishouden en een echtgenoot. Op haar 27 staat ze het gevoel te verdrinken. Toen ze mij op een dag weer bezig zag mijn eigen pop in een speelgoedautootje te proppen... greep ze me beet en liet me alle hoeken van de kamer zien. Tot mijn 28ste had ik een soort verborgen zelf. Die dacht dat het alleen maar witte saus en luierbabies kon maken. Ik had geen weet van mijn creatieve diepte. Ik was een slachtoffer van The American Dream. Ik wilde maar een klein stukje van het leven. Getrouwd zijn, kinderen hebben. Ik dacht dat de nachtmerries, de visioenen, de demonen... zouden weggaan als er maar voldoende liefde was. Ik stelde alles in het werk om een conventioneel leven te leiden... want zo was ik opgevoed. En dat was wat mijn echtgenoot van mij wilde. Maar je kunt geen kleine witte hekjes bouwen om de nachtmerries buiten te houden. De buitenkant scheurde open, toen ik ongeveer 28 was. Ik had een psychotische instorting en probeerde mezelf te doden. Sommige vrouwen trouwen huizen. Het is een ander soort huid. Het heeft een hart, een mond, een lever en stoelgang. De muren zijn stevig en roze. Zie hoe zij de hele dag op haar knieën zit, zichzelf trouw wegspolt. Na jaren werken, dikwijls tot diep in de nacht, krijgt mijn moeder eindelijk erkenning. Interviews worden afgenomen, gedichten geplaatst, bundels uitgebracht. Haar werk wordt verschillende keren bekroond en er wordt geld op de rekening gestort. Ik herinner mij mijn moeder tikkend achter de schrijfmachine. In een rechte rode stoel achter haar bureau, omringd door planken vol boeken, stapels papier en dozen vol doorslagen van de duizenden brieven die ze bewaarde. Mijn moeder hield er op zijn zachtst gezegd een levendige correspondentie op na. Ik ben 36 jaar oud. Redelijk aantrekkelijk. Moeder van twee dochters, 10 en 12 jaar oud. Met een echtgenoot en zaken. Ik leef niet als een dichter. Ik zie eruit en gedraag me als een huisvrouw. Mijn dochter zegt tegen haar vriendjes... ...een moeder is iemand die de hele dag typt. Maar ik kook nog steeds... ...en mijn bureau is nog altijd bedolven... ...onder brieven die nog beantwoord moeten worden. En gedichten die zich los willen scheuren... ...uit mijn ziel naar de toetsen van mijn schrijfmachine. Op zo'n moment ben ik een waardeloze kok. Een waardeloze echtgenote. En een waardeloze moeder. Omdat ik dan zo opga in mijn worsteling met het gedicht... ...dat ik vergeet dat ik een normale Amerikaanse huisvrouw ben. Ik ben overigens nog steeds getrouwd. Met dezelfde man. En toch... Ik wou dat ik niet voor mijn dertigste getrouwd was. Ik schreef eerder gedichten, een beetje op de middelbare school, maar stopte ermee en begon pas op mijn 27e weer te schrijven. Ik wist niets van poëzie toen. Ik moest beginnen bij het allereerste begin. Mijn kinderen waren toen nog erg jong. Ik beulde mezelf af. Bleef vaak op tot drie of vier uur in de morgen om jarenlang slechte gedichten uit te tikken. Eigenlijk ben ik een doodgewone huisvrouw die gedichten schrijft. En soms een beetje gek is. En toch ook weer niet zo gek. hoewel ik vrees dat ik mezelf niet ben hier in mijn slaapstaphuisrouwrol? Gone, I say, and walk from church, refusing the stiff procession to the grave, letting the dead ride alone in the hearse. It is June. I am tired of being brave. De waarheid biedt het donker. Weeg, zeg ik, en loop de kerk uit. Weiger de stijve processie naar het graf. En laat de doden alleen gaan in de lijkwagen. Het is juni. Ik ben moe van het moedig zijn. We rijden naar de Cape. Ik cultiveer mezelf waar de zon in banen uit de hemel stroomt. Waar de zee naar binnen zwaait als een ijzeren hek. En elkaar aanraken. In een ander land gaan mensen dood. Mijn liefste, de wind valt neer als stenen uit het withartig water. En raken we elkaar aan, dan gaan we dat gebaar volkomen binnen. Niemand is alleen. Hier doden mensen voor. Of voor zoveel als dit. En hoe zit het met de doden? Ze liggen zonder schoenen in hun stenen boten. Ze lijken meer op steen dan de zee zou doen als ze stopte. Zij weigeren de zegen, keel, oog en knokkelbot. And what of the dead? They lie without shoes in their stone boats. They are more like stone than the sea would be if Ze refused to be blessed. Throat, eye and knucklebones. Mijn moeders dood kwam niet onverwachts. De dood heeft haar nooit losgelaten. Zo haar naar zich toe zoals hij dat al eerder met haar vriendin Sylvia had gedaan. Sylvia Plath, de romanschrijfster en dichteres die ze op een schrijversworkshop leerde kennen en in wie ze eindelijk iemand gevonden had met wie ze over zelfmoord kon babbelen. Aan de bar van een hotel, terwijl ze martini dronk en gratis chips aten. Dief, hoe ben je gekropen? Alleen naar beneden gekropen. In de dood die ik zo hevig en zo lang wenste. De dood waarvan we zeiden dat we er allebei overheen gegroeid waren. Die we op onze magere bursten droegen. Waar we zo vaak over praten. Elke keer als we drie extra droge martinis naar binnen sloegen in Boston. Ja. Sylvia is dood. En nu al is het te lang dood. Veel andere vrienden lijken ook dood te gaan. Ik vind het niet leuk. Ouders. Vrienden. maar God wat volgt. Je eigen kinderen, vermoed ik. Dat zou het ergste zijn. En toch zijn er zoveel mensen die daarmee moeten leven. Ik heb dat gelukkig niet hoeven meemaken. We waren net twee barvlinders. Sylvia en ik. En we praten over dood in plaats van schepping. Ik drink nogal veel. Ik ben geen alcoholist. Maar ik schijn te veel op drank te vertrouwen. Volgens mijn dokter. Voor het eten drink ik drie martinis. Dat is echt alles. Misschien nog een pilsje bij de lunch... Als ik er aan denk om te lunchen. Eigenlijk drink ik alleen echt te veel als ik weg ben om een lezing te geven op een universiteit. Dan drink ik stiekem in mijn hotelkamer. Omdat ik bang ben om mensen te ontmoeten. Bang voor het publiek. Voor rectoren en docenten enzovoort. Maar tegelijkertijd ben ik vastbesloten om indruk op hen te maken. Aan de Universiteit van Cornell waar ik vijf dagen ben geweest voor een grote conferentie... een poëziefestival en zo... vertellen ze nog steeds verhalen over n Sexton die altijd als laatste van het feest vertrok... en die na haar lezing haar schoenen uittrok... en met haar schoenen in de hand bleef staan praten met studenten. Terwijl de faculteitsmedewerkers koffie dronken... smokkelde studenten een biertje voor n Sexton binnen. In die vijf dagen sliep ik nauwelijks... En mijn motor draaide alleen op drank. Toen ik thuis kwam heb ik 52 uur achter elkaar geslapen. Ik moet me leren matigen in alles, zegt mijn dokter. Wij hebben boeken nodig. Die op ons inwerken als een ongeluk. Die ons doen lijden zoals de dood van iemand. Die ons meer dierbaar is dan onszelf. Die ons laten voelen dat wij aan de rand van zelfmoord staan of dat wij verdwaald zijn in een woud... ver van de bewoonde wereld. Een boek zou moeten dienen als een bijl... voor de bevroren zee in ons. Dat schreef Kafka. Ik heb soms spijt voor mijn poëzie. Niet voor de literaire wereld... maar juist voor de mensen in Wellesley... in de omliggende plaatsen. Ze zijn geschokt. En ik begrijp wel waarom. Ze zeggen... het is niet... Zoals ik zelf ben. Het is zo deprimerend of vreed. En echt waar, ik weet dat het is zoals ik ben van binnen. En van binnen is de plaats waar gedichten vandaan komen. Na een huwelijk van 24 jaar liet mijn moeder zich scheiden van mijn vader. Daarvoor leefde ze al maanden alleen. Het viel haar zwaar, het alleen zijn. En ze eiste van haar vrienden dat zij de leegte opvulden. Maar door haar afhankelijkheid en haar buitensporige eisen... ze kon niet alleen de winkels, niet alleen een brief posten... trokken steeds meer vrienden zich van haar terug. Woensdagmorgen belde mijn zuster. Vertelde dat vader net was doorgegaan aan een hartaanval. Nu is hij begraven. Gekremeerd. En ik heb geen ouders meer om naartoe te gaan of van weg te vluchten. Een of andere vage god heeft me de ladder opgeduwd. En ik ben mijn eigen erfgenaam. Ik ga proberen er geen gedicht over te schrijven. God vergeet de mobiele leven dat ik leid. Dat is alles wat ik zeggen kan. Hoe kan ik iets positiefs schrijven? Mijn oude goden zijn omgevallen als kegels. Alles is een emotionele chaos. Poëzie. Alleen poëzie heeft mijn leven gered. Her kind... I have gone out to possessed witch, haunting the black air, braver at night. Dreaming evil, I have done my hitch over the plain houses, light by light. Lonely thing, twelve-fingered, out of mind. A woman like that is not a woman, quite. I have been her kind. Ik ben uitgegaan, bezeten heks, geest van de zwarte lucht, nachtsmoedige. Dromend van plaat heb ik mijn rit gemaakt over de simpele huizen, licht na licht, eenzaam ding, twaalfvingerig, vergeten. Een vrouw die zo is, is niet helemaal vrouw. Dat soort ben ik geweest. Ik heb de warme goden in het bos gevonden en ze gevuld met koekenpannen, houtsnijwerk en planken. Kasten zijden stoffen ontelbare goederen. Eten gekookt voor de wormen en de elfen. Jankend, opruimend wat niet op rij stond. Een vrouw die zo is, wordt niet goed begrepen. Dat soort ben ik geweest. Ik heb in je wagens gereden, voerman. Mijn naakte armen gezwaaid naar de dorpen die voorbij gingen. Ik leerde de laatste zonnige routes overlevende, waar jouw vlammen nog bijten in mijn dij, en mijn ribben breken waar je wielen draaien. Een vrouw die zo is, schaamt zich niet om dood te gaan. Dat soort ben ik geweest. I have ridden in your cart, driver, waved my nude arms at villages going by, learning the last bright roots, survivor where your flames still bite my thigh, and my ribs where your wheels wind. A woman like that is not ashamed to die. I have been her kind. Van iedereen die zich onbewust voorbereidde op haar dood, was mijn moeder zelf waarschijnlijk de meest degelijke. In juli 1974 was ze klaar met het opruimen van haar huis. Ze had een paar van haar vrienden gevraagd wat ze als herinnering aan haar wilden hebben. Ze had ze aangeboden handgeschreven kopieën van hun favoriete gedichten te maken. In haar testament stonden specifieke instructies voor haar begrafenis. De laatste jaren vertelde ze familie en vrienden herhaaldelijk... dat ze een palindroom van de zijkant van een eerste schuur in haar grafsteen gegraveerd wilde hebben. De woorden... Ratsley van No Evil Star gaf haar een bijzonder gevoel van hoop. Ik ben een specialist op het gebied van Madeliefjes. Zij leven tot in het oneindige. Zoals ook jij en ik dat zullen doen. Het zijn mijn favoriete bloemen. Ze hebben iets onschuldigs en kwetsbaars. Alsof ze je dankbaar zijn. Omdat je ze bewondert. If there is any life, when death is over, these thorny beaches will know of me. I shall come back, as constant and as changeful, as the unchanging, many-colored sea. If life was small, if it made me scornful, forgive me, I shall straighten like a flame in the great calm of death. And if you want me, stand on the sea with dunes and call my name. Voor de Kitty Coubois als Anne Sexton, Mientje Kleijer als Linda, Dorothee Forma als Blanche. Techniek Jan Hendrik van der Veen, tekst Mientje Kleijer, regie Kees Vlaanderen. Met dank aan Ineke van Maurik.